En only DJ Dion Sydney. En ja, toch leuk! Als er ook DJ's naar het programma luisteren. Zo ook DJ Raymundo Hij belde even met de studio. En hij wist ons toch nog even te melden dat zijn plaat getekend is op een heel groot Amerikaans label En dus binnenkort zal verschijnen. Ander leuk nieuwtje: Raimundo Die sluit. Komende zondag af hier bij Mango's bij Sandford Alive. Komt dat zien, komt alle. En ja, zijn track Frame Busted, ook nog goed nieuws, is ook getekend op Ibiza Pacha Recordings. Helemaal leuk, helemaal goed. Congrats van de CFM crew. Gaan we terug naar de muziek met DJ Dion Sydney. Ik dat je nog luistert naar See it Op C-MEM wordt jouw grootste dansvloer. Behind the wheels of steel, the one and only DJ Dion Sydney. Vorige week heb je hem moeten missen, dus hij haalt het deze week extra hard, extra lekker in. En ja, je bent natuurlijk nieuwsgierig. Wat draait hij deze week? Hij begon met Nino Anthony. Please release me. Dysfunction en Mel Chira. Unexpected kwam ook nog voorbij. Ton Noir Superstring in de Nicky Romero remix. Vorige week hadden we hem met de Heer Zuur. En ja, hij is zo lekker. Dennis zegt... We draaien hem gewoon nog een keer. Grum! Can't shake this feeling in de Jean-Elau remix. Albin Myers, Jump! Marcel Woods, The Bottle. Cascade Dynasty. Dat punk kwam ook nog voorbij in de Digital Love. In de Bart B. Moore en Christian Luke remix... En jawel, de speciale uh, remix Prodigies, Smack My bitch Up. Antoine en Max Van Jelly Bootleg. Dada Life, een van Dennis' favorieten, Cookies with a Smile. David Quetta featuring g en LMFAO en Chris Willis een mond vol, Getting Over You. Nou ja, we houden maar niet over op. Coolio, I see you when you get there, natuurlijk in de Maxi Divine en MVR's remix. En net Mark Knight in de drug music. Dit is hij. Zometeen na 11 uur. staat hij helemaal voor jou klaar? The one and only DJ JK. Hou hem hier op jouw CVM Zandvoort. Thank you.